8 uur, Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De Russische diplomaat Dmitry Borodin, die in oktober werd gearresteerd in Den Haag, heeft Nederland verlaten. In een tweet zegt hij dat zijn vertrek niet geheel vrijwillig is. Hij suggereert dat Nederland achter zijn vertrek zit. Borodin werd op 5 oktober opgepakt nadat er bij de politie meldingen waren binnengekomen dat hij zijn kinderen zou mishandelen. Hij werd na een paar uur vrijgelaten, maar het was de start van een reeks diplomatieke ongemakken tussen Nederland en Rusland. Bij de ontsporing van een passagierstrein in New York zijn vier doden gevallen. Er zijn zeker 63 gewonden, waarvan 11 kritiek. De trein ontspoorde net buiten Manhattan langs de rivier de Hudson. Vijf terreinstellen zijn uit de rails gelopen. Eén wagon is op de oever van de rivier tot stilstand gekomen. Een ooggetuige meldde dat de trein een stuk harder reed dan normaal. Volgens CNN heeft de machinist verklaard dat hij probeerde te remmen in de vrij scherpe bocht, maar dat de remmen niet werkten. Facebook, Twitter en YouTube moeten meer doen om kinderen te beschermen. Daarvoor pleit Mijn Kind Online. Volgens de stichting is er te weinig aandacht voor identiteitsdiefstal bij kinderen. Kinderen van wie de identiteit wordt gestolen kunnen te maken krijgen met cyberpesten. Met nepprofielen kunnen gekke berichten of rare foto's worden gepost. In de eredivisie heeft hekkensluiter NEC gewonnen van AZ. Het werd in Nijmegen 3-2. Eerder vandaag kwam Vitesse weer aan kop van de ranglijst... door een 3-0 overwinning op Kambuur. En verder werden gespeeld ADO-Den Haag Ajax, dat werd 0-4. En Feyenoord-PSV en dat werd 3-1. En PSV is door de nieuwe nederlaag gezakt... naar de tiende plaats van de ranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht steeds meer opklaringen. Het koelt dan af naar 4 tot 1 graden. Hier en daar kan het mistig zijn. Morgen overdag geregeld zon en dan blijft het droog. En dan wordt het ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WPRO. NTR. Labyrinth. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond. 1492, het jaar waarin Columbus Amerika ontdekte. Maar hoe zit het eigenlijk met de andere kant van het verhaal? Hoe ontdekten de Indianen op hun beurt Columbus? Over die andere kant wordt steeds meer bekend... en daarover praat ik straks met Caribisch archeoloog Corine Hofman... want zij kreeg een prijs voor haar werk. Extreme verlegenheid, dat het lastig is, spreekt voor zich. Maar ook hier weer die altijd terugkerende kwestie. Is het een gevolg van de ervaringen of zit het meer in de hardware, genen en neuronen? Het vermoeden is het laatste, straks een gesprek daarover... over hoe je verlegen mensen een onderzoek in praat. En deel 2 van onze serie over wetenschap in opkomende economische grootmachten. Vandaag Rusland als kenniseconomie. En omdat het woord misschien wel lang zou komen... kun je het begrip isotoop eigenlijk bekend voor onderstellen bij de luisteraar. We testen het even. die vraag kijk niet iedere dag. Uh. Ik heb hem ooit wel een keer gehad op school. Is dat niet met... Het uh... is toch een uh, scheikundige... Ja. Een verschijnsel of een ding dat alleen staat of zo. Anders? Ik <gacht> moet een uh, isolement een beetje aan denken? Uh, dat is toch waar de temperaturen gelijk lopen op de bepaalde lijn. Is dat niet zo waar? vervalstatus van een bepaald element, zoals uranium of plutonium ofzo. zo. Ik weet wel wat filantroop is, iemand die rijk is. Hè? Volgens mij hoor ik de, de goede er ook nog tussen zitten. We gaan er tegen de eind van de uitzending over hebben. Een beetje verlegen zijn we allemaal wel eens. En daar valt best goed mee te leven. kan zelfs charmant zijn. Een beetje bloos, een verlegen glimlach. Maar er zijn ook mensen die zo verlegen zijn... dat het hun leven is gaan bepalen. Wetenschappers vermoeden dat deze vorm van extreme verlegenheid... erfelijk bepaald is. En aan het Leidse Universitair Medisch Centrum... proberen ze nu te onderzoeken hoe dat precies zit. Michiel Westenberg, welkom. U bent uh, verbonden aan de Universiteit van Leiden... Onderzoek naar verlegen mensen, dat lijkt me allereerst moeilijk... omdat je dan die verlegen mensen dat onderzoek in moet zien te krijgen. Hoe, hoe doe je dat? Um, dat klopt, dat is niet, uh, niet eenvoudig. Ze komen liever niet um, naar dit type onderzoek. Uh, ook omdat ze er vaak niet graag voor uitkomen dat ze verlegen zijn. Want dat is toch niet iets waar je trots op bent... en waar mensen dan zullen zeggen... God, wat geweldig dat jij verlegen bent. Integendeel, uh, verlegen kinderen worden ook vaak minder plezierig uh, bena uh, benaderd... Hè wat minder leuk gevonden. Dus mensen verstoppen het ook een beetje. Dus ja, ze hebben er ook weer niet zoveel last van. Um, zolang ze maar niet al te veel onder de mensen komen... dan is het allemaal geen probleem. Maar hoe hebben jullie dat aangepakt? Hebben jullie een advertentie geplaatst? En in welk blad doe je dat dan? Nou, wij zijn met het onderzoek waar wij nu mee bezig zijn... zijn we eigenlijk net begonnen. Het gaat over familieonderzoek. Dus we willen niet verlegen mensen, maar we willen eigenlijk families... waar verlegenheid veel in voorkomt. Dus totale families zouden we heel graag willen onderzoeken... Um, dus ja, wij, um, wij gaan, we zoeken de media op. Um, maar wij laten het ook weten bij huisartsenposten enzovoort. En wij vragen mensen, roepen mensen op verschillende manieren op... om mee te doen met het onderzoek. Maar het initiatief moet dus uiteindelijk komen vanuit de verlegen persoon zelf. Die moet op een gegeven moment bellen, mailen, faxen. Uh, ja, uiteindelijk moeten zij met het uh, idee komen van... nou, eigenlijk vind ik het toch wel heel erg belangrijk dat hier aandacht voor is. Want ze zitten er natuurlijk wel mee... Um, ze lopen er zeker niet mee te koop, maar ze zitten er wel mee. En als er een serieus wetenschappelijk onderzoek naar gedaan wordt... dan hoop ik dat ze het de moeite waard vinden om over hun vrees heen te stappen... naar ons toe te komen en dan ook nog hun familieleden daarvoor warm te krijgen. Controleert u of de mensen daadwerkelijk verlegen zijn? Want misschien zijn er ook wel schreeuwlelijken die zeggen... nou kijk, mij is verlegen zijn, hier ben ik hoor. Nou, wij doen dit uh, onderzoek samen met, uh, met een team psychiaters van het LUMC. Uh, zij doen de diagnostiek en zij weten precies het kaf van het koren te scheiden. Wanneer ben je extreem verlegen? Um, extreem verlegen, dat noemen we ook wel sociale angst... is als je echt sociale situaties gaat vermijden. Nou, als je daar zo zorgen over maakt, je zo onplezierig voelt in die situaties... dat je er niet mee heen gaat. Verjaardagen, feestjes, het liefst ook niet meer naar de winkel. Um, als je dat soort situaties gaat vermijden, dan is het extreem. Want de meeste mensen... Die verlegen zijn, ja, die hebben misschien wel een beetje moeite... met dat soort situaties, stellen het misschien wel eens uit... maar ze gaan uiteindelijk wel en ze weten zich prima dan ook te redden. Dan lopen een aantal begrippen uiteindelijk door elkaar. Introvert, verlegen, extreem verlegen of, of zelfs een sociale fobie. Zijn dat scherp afgebakende grenzen? Nou, we spreken van verlegenheid uh, als een eigenschap... een persoonlijkheidseigenschap die al op heel jonge leeftijd uh, zichtbaar is... Bijvoorbeeld bij babytjes die in een maxicose zitten en je toont ze een nieuw object of een nieuw persoon. Dat ze dan iets terugschrikken. Je ziet het in hun lijfje. Ze hebben iets, iets afwerends, terwijl andere kinderen dat misschien juist toenaderen, interessant vinden, onderzoeken. Dat noemen we verlegenheid. Dat is de drempel voor iets nieuws is wat hoger. Als we het hebben over extreme verlegenheid, sociale fobie, dan hebben we het dus ja, ontstaat later in het leven. Um, waarschijnlijk ook door gebeurtenissen in het leven... samen met de verlegenheid... waardoor ze ja, situaties niet meer aankunnen en gaan vermijden. Dat is het grote verschil. U bent op zoek naar families waarin het voorkomt. Komt het echt voor in een familie? Ik bedoel, is het erfelijk? Um, ja, erfelijkheid uit tweelingenonderzoek blijkt... dat uh, verlegenheid, vooral die, die, die erfelijke component... dus wat je dan bij hele jonge kinderen al ziet... Uh, dat dat toch wel sterk uh, erfelijk bepaald is. He, dat dat ook in families voorkomt. Uh, dat is alleen nog niet heel goed onderzocht. En we weten in elk geval nog niet wat de genetische basis daarvan is. En dat is uh, de drijfveer voor dit project. Want tegenwoordig zitten dingen al snel in de hardware. Dingen zijn al vrij snel aangeboren. Dus het zou mooi zijn als we een gen vinden... of, of een hersendeeltje of een gebiedje of een ja. neuroon... of wat dan ook, iets, iets wat zegt... Zie je, daar zit de verlegenheid. Nou, het gaat waarschijnlijk om een profiel van genen, niet om een, uh, om een gen. Zo'n complexe eigenschap uh, is ook vaak dimensioneel. Hè? Mensen hebben het in meerdere of mindere mate, dus het is sowieso meer complex. Um, maar kijk, de oorspronkelijke eigenschappen die liggen wel in de hardware. Je zou kunnen zeggen: het is een soort watermerk van onze persoonlijkheid. Hè? In het papier. Als je gewoon papier op tafel legt dan zie je niks... maar als je er heel goed naar kijkt met wat licht erachter... dan zie je toch wel de eigenschappen inderdaad in de persoon... en waarschijnlijk dus ook in de, in de neurologie, in de fysiologie verankerd. Dat wil alleen nog niet zeggen dat mensen met dergelijke eigenschappen... ook problemen gaan ervaren... He, dat hangt heel sterk af van de omgeving. Hoe die mensen omgaan, de kansen die ze hebben gehad... de problemen die ze hebben ervaren. Dus de uitkomst kan voor deze kinderen totaal verschillend zijn. Je zou ze niet meer weten dat ze allemaal als verlegen kinderen zijn begonnen. Sommige mensen komen eroverheen en bij anderen wordt het juist erger... bijvoorbeeld omdat ze gepest zijn. Absoluut. en Mensen eroverheen. Eigenlijk is verlegenheid, je zei net nog, uh, introversie. He, dus Mensen die introvert zijn, zijn va vaak gaat dat samen... Mensen die verlegen zijn, zijn vaak wat bedachtzamer, wat rustiger, lopen niet in zeven sloten tegelijk, kunnen prima werken en, enzovoort. Enzovoort. Dus het is helemaal geen slechte eigenschap, eigenlijk. Alleen met bepaalde omgevingssituaties, bijvoorbeeld gepest worden, zijn ze wel extra kwetsbaar. Dat is wel waar. Er is ook een, een, een club van verlegen mensen, een vereniging ja. van verlegen mensen. Paul Groenewegen is, is lid daarvan. Die is nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. U bent. Extreem verlegen, zou u dat zo noemen? Uh, wel geweest. Ik ben wel heel erg verlegen geweest. Uh, maar dankzij de VTM, vrediging van verlegen mensen... Uh, heb ik daar wel mee leren uh, lezen. Gewoon, uh, ja, heb ik dat wel weten aan te pakken. Wat houdt dat in, extreem verlegen zijn? Kunt u, kunt u uitleggen hoe uw leven er dan uitzag? Uh, nou, dat... Uh, ja, dingen vermijden. Gewoon situaties vermijden. Dus ja, dat was gewoon... Ik wilde dan graag een vrouw aanspreken, maar dat durf ik dan... dat durfde ik vroeger absoluut niet. Dus dan, ja, dan ik dat dus niet. Maar wel s'avonds dan met een rot gevoel van... Ja, maar nou, ik heb haar niet aangesproken. Wat gebeurde er dan? U ging, u ging wel nog naar verjaardag toe of, of uh, gebeurde ja, dat Ja, dat moest dan. De, de moest wel, hè? Ja, met, uh, Ik had dan één vriend of zo toen. En uh, ja, dan moet je toch wel enigszins contact houden. Uh, ja, om toch een beetje sociaal gedeeld toch te houden. Ja, dus dan ga je, ga je dan natuurlijk uh, toch wel eens mee uit of zo. Ja. En bij het uitgaan is het, was het heel erg moeilijk. En, en dan ja. zag u een, een vrouw, een, een leuke vrouw, en dan ja, ja. Dat is het, het toch voor iedereen een moeilijk moment om iemand aan te spreken. Ja. Maar wat, wat gebeurde er dan? Nou, heel warm van binnen, zeg maar. Van ja, eh, wel toch wel, wel behoefte om uh, toch te proberen te, te aan te spreken, maar het, uh, maar het niet durven en niet uit de woorden kunnen komen uh, belemmerde eigenlijk uh, ook verkeerde gedachten. Van uh, misschien zegt ze wel nee. Maar goed, ze kan ook altijd natuurlijk ja zeggen. Dus uh, ja, dus dat was het verkeer met, met de verkeerde gedachten. Uh, ja, eigenlijk uh, een soort van plek-out krijg je dan van het, het wil dan niet uh, hetgeen wat, wat in je hoofd zit, dat, dat gebeurt dan niet. Nou, en al zegt ze nee. Ik bedoel, uh, meer vis in de zee, toch? Ja, dat klopt. Maar ja, de, uh, uh, ja als je breed bent, dan. Um, Lukt dat gewoon niet? Dan ben je gewoon echt bang voor, voor, die, voor de reactie. Uh, steeds voor dat ze wel ja zegt. En wat dan? Uh, ja, uh, hoe moet je dan verder gaan? Hoe moet je... Uh, ja, wat moet je zeggen? Uh, dat, dat, dat zijn van die dingen wat uh, dan uh, heel moeilijk is. Is dat altijd zo geweest? Was je altijd al een verlegen jongetje? Of is het pas later uh, erger geworden? Ik denk dat ik door vooral door pest uh, op school, uh, te lagere school ben ik uh, toen was gepest. En uh, ja, ik, ik trok dan vooral met andere kinderen op die ook gepest worden, zeg maar. En, en daar trok ik dan wel een beetje mee op. Dus, uh, dat scheelt. Uh, maar toch, uh, ik denk wel dat daardoor zeker wel het zelfvertrouwen is uh, um, beschadigd. Dat hoor je vaker. Nou, nou zei je dat je door die ver, ver, vereniging van verlegen mensen daar overheen bent, bent gekomen, hè? over ja, die verlegenheid. Althans, ik durf nu veel meer, veel meer, als vroeger. Wat, wat durf je ja. nu wat je vroeger niet durfde? Nou ja, uh, uh, ja, gewoon, ja ik, uh, gewoon in een bepaalde situatie, bijvoorbeeld op een feestje, durf ik nu wel uh, uh, verschillende mensen aan te spreken. Nou, dat is al heel wat. En dan gaan dansen op de, de danstoer. Nou, Misschien dan, dan heb je de meeste mannen al achter je gelaten. Ja, want hoe, dus, yeah. hoe, hoe gaat dat eigenlijk op zo'n zo vereniging? Want hoe moet ik me zo'n zo vereniging voorstellen? Wat, wat doen jullie en hoe ziet zo'n dag eruit? Nou ja, maar het is niet zo één dag. Maar het is de vereniging die ik organiseer, cursussen. En ook uitstapjes. En uh, ja, je bent dan met uh, gelijkgestemden, uh, um, ja, uh, zelf, zelf soort mensen die ook, die ook verlegen, uh, een bepaalde verlegenheid hebben. En uh, als je dus met elkaar bent, kun je, meer, kun, je, uh, kun je meer jezelf zijn. Omdat als ik bijvoorbeeld ga blozen tijdens die groep, uh, uh, tijdens een uitstapje, uh, niemand gaat er dan wat van zeggen. Omdat ze maar al te goed zelf weten... Hoe dat uh, uh, voelt. om in een uh, situatie terecht te komen. waarbij je dan verlegen bent. Dus dat is het, daar is het mooie ervan. Je kan dan lekker le jezelf zijn. Heb jij advies voor mensen. Die, die niet naar de vereniging zijn gegaan. maar die wel worstelen met. Uh, met hun verlegenheid? Uh, uh, ja, dat is goed, hè? Ja, dat is eigenlijk. Weer, per persoon is het wel nou net even. verschillend. Want ja, de een vindt het heel moeilijk bijvoorbeeld in een. Uh, supermarkt al een praatje te maken of, of, of überhaupt iets te vragen uh, aan, aan, aan zo'n uh, medewerker. Het uh, waar zoiets ligt. of ja, en de anderen vinden het, het moeilijk om uh, Ja, ja van alles, er zijn heel veel vari variaties uh, van, de, van de verlegenheid. Dus eh, uh, uh, algemeen, ja, eigenlijk is het een algemeen, ja, um, Even kijken. Um, ja, gewoon uh, actie ondernemen. Dus door op, op voorraad te gaan uh, praten. Uh, vooral, uh, vooral erover praten. Is ook heel belangrijk. Uh, ik, vind het, uh, ik vind het goed dat je aan de telefoon bent gekomen. Zeker voor iemand die... Uh, voor, voor wie dingen minder makkelijk gaan dan voor anderen is dat uh, uh, dapper. Dus voor iedereen dapper. Maar voor jou extra. Heel veel succes, Paul Groenewegen. Ja. En dank je wel. En nog een ja, fijne dan. avond. Michiel Westenberg, het onderzoek. Hè? Hebben jullie al iets gevonden eigenlijk? Een, um, een soort basis waar jullie moeten zoeken waar het zou kunnen zitten, die aanleg voor verlegenheid? Nou, we um, maken gebruik van onderzoek dat al gedaan is bij sociale angst. Er is dus nog niet zo heel veel gedaan bij verlegenheid, tenminste niet het type onderzoek waar wij, uh, dat wij willen doen. En um, wat, je eigenlijk dus, wat ik net vertelde over jonge kinderen, dat die al als ze iets nieuws zien, al meteen reageren met afwerende gebaren. We hebben dat allemaal wel. Hè. Als we iets nieuws zien, dat je even een soort aandacht... extra aandacht ervoor hebt. En denkt van, een beetje katten de boom kijken... hoe zit dat in elkaar enzovoort. Maar wat bij um, verlegen mensen gebeurt... is dat die gewenning niet optreedt. Hè. Dus bij gewone mensen op een gegeven moment denken... We, oh ja, dat heb ik al gezien. Uh, is dat bekend? Bekend maakt bemint. En dat is een reactie um, ook in het brein... waarvan wij denken dat dat niet... Gewend. Dus op een of andere manier blijft dat maar actief. En reageren van oh, gezicht, gezicht, gezicht, gezicht. Alsof het steeds weer een nieuw gezicht is. Dat is een veronderstelling. Dat weten we nog niet helemaal zeker. Of dat inderdaad het watermerk is. Want het kan ook een kenmerk zijn van de ziekte. Dat is waarom we families willen testen. U noemt het echt een ziekte? Collega's. Op het moment dat mensen een sociale angststoornis hebben... en hun huis niet meer uitkomen... en dus daarmee ook heel veel schade oplopen... in hun leven en in hun relaties en in hun werk dan noemen we dat een stoornis. Het is niet een mooi woord, maar dat noemen we wel een stoornis. Ja, de vraag is, als je dan dit soort dingen test en ook in het brein kijkt... ligt het dan inderdaad omdat ze al een stoornis hebben ontwikkeld... dat het heel ernstig is geworden, bijvoorbeeld door gepest worden... door mishandeling of andere ellende die ze hebben meegemaakt. Of is het inderdaad een kenmerk van heel vroeger, zeg maar genetisch bepaald... in de ontwikkeling al vastligt? dat het brein van een verlegen kind minder snel en iets wendt. Eigenlijk voortdurend toch die angstsignalen blijft afgeven... van pas op, pas op, pas op. Uh, hier is een ander mens, let op. He, dus dat is de vraag. En daarom willen we families toetsen... omdat je dan niet alleen de mensen hebt die het heel ernstig hebben... maar ook uh, familieleden die verwant zijn, dus genetisch verwant... hebben dan die neiging ook een beetje... alhoewel het misschien nog niet een heel ernstig probleem voor ze is... misschien nog niet eens realiseren dat ze verlegen zijn... Maar toch een beetje datzelfde brein ook. Omdat dat, dat die uh, waarschuwingssignalen blijft afgeven. Wat is uiteindelijk het doel? Een, een pil tegen verlegenheid? Nee, uh, ik denk ook dat verlegenheid op zichzelf helemaal niet een, uh, een probleem hoeft te zijn. Het is gewoon een eigenschap. Net zoals lichaamslengte, oogkleur, uh, type gebit wat je hebt. Uh, het hoort bij je, het is een onderdeel van je. Het maakt je tot wie je bent. Het heeft ook positieve kanten, wat ik net al zei. Maar wat we wel uh, voor willen zorgen is dat... of ouders adviseren, maar ook scholen adviseren... van hoe je met deze kinderen kan omgaan... zodat het niet een afwijking wordt. Zodat ze inderdaad... Uh, sociale situaties gewoon als positief ervaren in plaats van als bedreigend. Dus niet gepest worden bijvoorbeeld. Dat bijvoorbeeld, je vroeg bij bent. Uh, niet gepest worden. Ja. Hoewel verlegen mensen vaak ook wel goed zijn in, in dingen ontduiken. Dus er ja. zijn misschien niet de mensen die dat als eerste echt aantrekken. Nee. Per definitie. Nee, dat klopt. Uh, ze, ze, hebben, uh, ze, ze kunnen heel goed in de uh, bang opgaan. Dat hebben ze geleerd. Uh, hoe ze dat het beste kunnen doen. In de klas niet opvallen. Ze krijgen de minste aandacht van de leerkracht. De minste negatieve, de minste positieve aandacht. Eigenlijk ook van leeftijdsgenoten. Dat is natuurlijk jammer. Want je zou ze die positieve aandacht van leeftijdsgenoten... en van, van de leerkracht ook gunnen. Uh, maar dan moeten ze er wel initiatief aangeleerd krijgen. Iets wat een ander kind vanuit zichzelf heeft... zouden ze aangeleerd moeten krijgen... om inderdaad op iemand af te stappen en iets te vragen. En Het is dus niet zo, zo dat een verlegen kind daar bang voor is per se... maar nou eenmaal een drempel voelt, een aarzeling voelt... en op dat moment ben je al weg... Want de andere kinderen en de andere mensen lopen hier voorbij. Waar kunnen ze zich aanmelden? Uh, zij kunnen zich aanmelden bij het Leiden Family Lab. Um, .nl. .nl. En ze kunnen ook nog mij googlen. En dan komen ze ook bij mijn e-mail terecht. En zo kunnen ze zich aanmelden voor het onderzoek. En ik hoop dat ze dat ook gaan doen. Michiel Westenberg, hartelijk dank. En het kan ook via de website wetenschap24.nl Hartelijk dank. Graag gedaan. De rubriek Post. U kunt elke week terecht met een vraag. Iets dat u zich altijd al heeft afgevraagd, maar waar u nooit antwoord op heeft kunnen vinden. En de vraag van deze week komt van Herman Bosman. Goedenavond. Ja, met Herman Bosman in Nijmegen. Goedenavond. Goedenavond. U, u had een, uh, een mooie vraag gesteld. Wat was de vraag ook alweer? Nou, Marges had ooit een had ooit een damkring en een magnetisch veld. Toen dat magnetisch veld verdween... van Mars verdween ook langs naar, naar de hand de damkring. Op aarde hebben we nog steeds... zowel een damkring als een magnetisch veld. Kennelijk was een magnetisch veld nodig... om de damkring vast te houden... zodat hij niet door de zonnewind kon worden weggeblazen. Langzamerhand. Maar Venus heeft geen magnetisch veld... maar wel een damkring. En wat voor één? Honderdmaal zoveel... Luchtdruk op het oppervlak, zowel als op aarde. Om maar niet te spreken van Mars. Dus dit is mijn vraag: waarom heeft Venus geen magnetisch veld, maar wel een hele dikke damkring? Ja. Simon Portugies-Zwart is uh, sterrenkundige. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, hoe zit dat? Waarom heeft Venus geen magnetisch veld, maar wel een dikke damkring? Wat bepaalt dat eigenlijk? Ja, op zich het is het een heel interessante vraag. Uh, maar op zich heeft het magnetisch veld niet heel veel. ...met de dikte van de dampkring te maken, maar het is vooral de massa van de planeet die ermee te maken heeft. Als een planeet heel licht is, zoals Mars, Mars, Mars is ongeveer een tiende van de massa van de aarde... ...dan kan, kunnen gassen, zeg maar, de dampkring, die kan gewoon verdampen, zeg maar. En als de dampkring verdampt, dan ben je hem kwijt. En Venus, die is bijna net zo zwaar als de aarde, en die heeft zijn dampkring dus wel behouden. Het feit dat Mars op dit moment geen, of nagenoeg, geen magnetisch veld heeft... en Venus ook geen magnetisch veld, staat er op zich los van. Maar het sterke magnetisch veld van de aarde helpt wel het ontwikkelen van leven, denken we. Er is heel veel schadelijke straling van de zon die door het magnetisch veld tegengehouden wordt... En die dus niet het oppervlak van de aarde bereiken. En daardoor hebben we niet alleen een dampkring. Dat hebben we dus te dank aan de massa van de aarde. Maar kan de gevaarlijke straling van de zon ook niet het oppervlak bereiken van de aarde. En daardoor kunnen we weer allemaal in leven blijven. Dus het heeft te maken met de massa van de planeet. Die, die zorgt ervoor dat de dampkring blijft hangen en niet gewoon uh, het universum in verdwijnt. Ja, het is eigenlijk gewoon puur een zwaartekrachtkwestie. De, de, de massa van de planeet moet groot genoeg zijn om de damp, dampkring vast te kunnen houden. Kijk maar naar nou, Jupiter bijvoorbeeld. Die is aanzienlijk veel zwaarder dan de aarde. En die heeft ook een heel veel zwaardere dampkring. Maar hoe zit het met het magnetisch veld? Wat is in essentie een magnetisch veld? Om maar ja. meteen even gewoon bij de basis te beginnen. Ja. Dat is behoorlijk bij de basis. Nou ja, een magnetisch veld is eigenlijk precies wat je zegt. Een magnetisch veld is een, uh, een, een elektrisch opgewekt veld. Dat, uh, dat, dat magnetisme... Hè? Dus een magnetisch veld is een magnetisch veld eigenlijk. Net als een zwaartekrachtveld is een zwaartekrachtveld. Juist. Uh, en dat betekent dus dat een kompasnaald in een hele specifieke richting wijst. Dat deeltjes die geladen zijn uh, niet door zo'n magneetveld heen kunnen dringen. Maar waarom heeft de ene planeet het dan wel en de ander niet? Ja, dat is een goede vraag. Uh, de aarde heeft een magnetisch veld omdat de binnenkant van de aarde... Die, die bestaat vooral uit ijzer en die is nog vloeibaar voor een deel. En doordat die roteert kan dat een magnetisch veld opwekken. Bij Mars en bij Venus is dat anders. Die zijn toch wat, wat lichter en wat afgekoeld. Die, die hebben niet zo'n uh, sterk ontwikkelde ijzerkern in, de, in, in het midden. En daardoor hebben die geen magneetveld meer. En over de leefbaarheid van Mars is veel te doen, maar over die van Venus kunnen we kort zijn. Hè? Want dat, dat is geen aangename plek, plek om, uh, om te bivakeren. Nou ja, dan heb je natuurlijk als overleven zoals we het kennen. Ik bedoel, als ik uh, zoutzuur zou kunnen inademen, dan zou ik prima kunnen leven op Venus. En zwavelregens maar, heb je daar ook. Eh, zwavelregens, ja. Nou ja, als je dat prettig vindt uh, als, als bij, bij de, in de ochtend, dan, dan moet je vooral op Venus gaan wonen. Maar we kennen niet veel leven dat dat prettig vindt. Herman Bosman, is, is dit uh, al een beetje antwoord op de vraag? Nou, wat mij helder is geworden... is dat vooral de zwaartekracht belangrijk is voor het behoud van de damkring... en niet zozeer het magnetisch veld. Dat is correct. Nou, dan, dan zijn we er wel een beetje, toch? Ja, dat vind ik ook. Dank voor de vraag en nog een hele vrolijke avond, Herman Bosman. En ook dank voor het antwoord, Simon Portegies-Zwart. En wie ook een uh, vraag heeft, kan bij ons terecht. Labyrinth Radio at het is al jaren onderwerp van gesprek. De economische opkomst van de BRIK-landen: Brazilië, Rusland, India en China. Maar hebben ze daar ook de ideeën, de kennis en de bollebozen in huis? Hoe staat het kortom met de wetenschap in de Briklanden? De komende weken praat Labyrinth met wetenschappers uit binnen- en buitenland over de globalisering van de wetenschap. En vanavond kunt u luisteren naar deel 2, Rusland, een bijdrage van Frederik Melman. Als je toponderzoek wil doen, heb je veel geld nodig. Nu is de laatste missie verrijkt jezelf. Ik hoop dat Rusland uh, en die oude ja, posities in de wetenschap en technologie terug kan krijgen. De economische groei in Rusland is dan misschien minder stormachtig dan voorheen. Het zelfvertrouwen van het land is er niet minder op. Sterker, door de gigantische olie- en gasvoorraden en de export daarvan groeit de dominantie van het land. Op politiek en cultureel gebied ziet Rusland zich onafhankelijk van het Westen. Maar geldt dat ook voor de wetenschap in het land? Ik ontmoet de aan de Radboud Universiteit werkende Duitse natuurkundige Uli Zeidler. Ik ben hier universitair hoofddocent van Condensed Matter Science, heet dat zo mooi. Hij werkt sinds jaar en dag veel met Russische collega's samen. Ook spreek ik de in Nederland werkende Russische natuurkundige Alexei Kimmel. Ik ben een universitair docent hier aan de Ruitbouw Universiteit Nijmegen... en ook, ik ben groeplieder op het gebied van 50-seconden magnetisme. Twee weken voor het interview was Kimmel nog op bezoek bij zijn moeder in Rusland. En die waarschuwde haar zoon nog niet al te openhartig te zijn tegen de journalist. Want Poetin luistert altijd mee... Als er één ding is dat Russen met elkaar gemeen hebben, dan is het wel hun passie. Hun drang om iets te creëren. Een topsport, een top kunstenaar of top wetenschapper heeft ongelooflijk veel passie. Zij willen iets bereiken, iets niet, die niet materieel is. Heb jij die passie ook? Ja, hij moet durven te hebben. Dus, maar de passie het is, niet, dat is geen plezier. Ja. Niet plezierig, omdat passie je tot waanzin kan drijven, zegt Kimmel. Maar het zijn juist deze mensen die de geschiedenis van Rusland hebben bepaald. Ook in de wetenschap. Rusland in de tijd van de Sovjet-Unie was een groot imperium... met torenhogere ambities. Zowel in de politiek als in de cultuur en sport... Het land moest nummer één zijn. Uh, de wetenschap was geen aanzondering. Uh, de positie was uh, hartstikke hoog. De wetenschap was hartstikke sterk. En dat is ook uh, omdat het land uh, vanaf het begin geïsoleerd was. En het was van levensbelang gewoon om uh, sterke wetenschap te hebben. En de wetenschap kreeg uh, ongelooflijk veel steun van, uh, van de regering toen en wetenschappers hadden een hoge uh, uh, positie in de maatschappij... een, hoge, een behoorlijk hoog salaris, dus dan woonden in de grote steden. Heel veel geld om wetenschap te doen, om onderzoek te doen... maar het was ook een uh, strenge regels. Dus toen waren goede wetenschappers in één in, in groepje gebracht... en dan onder toezicht van KGB en de chief van KGB persoonlijk... Uh, gewerkt. en hebben we hebben het ook met wat informatie van de Verenigde Staten... <laughs> wel uh, twee jaar later een uh, kernbom kunnen bouwen. De Russische wetenschap werd in de Koude Oorlog letterlijk gevormd door de KGB... zodat het land kon meedoen in de nucleaire wapenwetloop. En zo werd de Russische kennis in natuur en wiskunde kunstmatig opgebouwd. Wiskunde was voor kernwapen hartstikke belangrijk. Mm. Voor ruimtevaart heb je wiskunde en natuurkunde nodig... En uh, goede vliegtuigen te bouwen, je moet ook een uh, wiskundige natuurkunde uh, weten. Ik kan, ik kan een heleboel voorbeelden geven. Zeg maar het feit dat ze wiskundig, natuurkundig goed zijn in de theorie... ligt zeker ook daaraan dat dat één, de grootste reputatie had... en twee, omdat dat kan je doen zonder middelen te hebben. Dus zij hebben zich geconcentreerd op potlood en papier... want daar heb je geen geld voor nodig. Je hebt in je hersenen voor nodig en ze zijn ook heel slimme mensen. Rusland had vanwege de dreiging van een oorlog en door een gebrek aan geld een ijzersterke reputatie opgebouwd... in de theoretische natuur en wiskunde. Alleen, die vergaarde kennis werd niet gedeeld. 25 jaar geleden was er een ijzeren gordijn. Dus tot 25 jaar geleden was er redelijk weinig communicatie... tussen het Oosten en het Westen. Toen ik nog jong was, toen ik in de Duitse luchtmacht was... mocht ik niet praten met iemand uit het Oosten. Uh, dus... Het was, er was geen communicatie, of redelijk weinig communicatie tussen Oost en West. En dan is het ook puur technisch. Maar wij publiceren sinds de Tweede Wereldoorlog in het Engels. In Rusland was dat niet het geval. De normale mens, ook de wetenschapper in Rusland, in de jaren 60, 70, die kon geen Engels. En omdat hij sowieso alleen met zijn eigen collega's gecommuniceerd heeft, doet hij dat in het Russisch. En in Rusland was het gesloten... En gesloten... Grote maatschappijen die alleen in het Russisch gepubliceerd hebben. Goedemiddag. Op deze historische dag een extra uitzending. Het is nauwelijks te geloven. De doorgangen in de Berlijnse muur staan wagenwijd open. Het zwaar bewaakte ijzeren gordijn is opengeschoven na 28 jaar. En toen was er de val van het communisme en de Berlijnse muur. En kwamen de eerste Russische wetenschappers naar het westen. Toen ik student was in Grenoble, en dat was de eerste, de eerste keer zeg maar, toen Russen naar het westen kwamen... Als wij iets gevonden hadden, ons ontdekt hebben, was altijd, ja, dat hebben wij twintig jaar geleden al gedaan. Dat zijn rustige ja, dat hebben we al gedaan. Soms klopt het ook, het ja, is wel een mooi verhaal. Ja, daar is een specifiek effect, dat heet Zero Resistance States, dat is zo'n jaar of tien geleden ooit gevonden, experimenteel ontdekt. Dan heeft een Amerikaanse theoret, Nick Reed, heeft een grote theorie gedaan, dan zet hij dat op internet. En eh, dan was hij heel trots, want hij had zo'n andere, andere Amerikaanse theorie. Hij was die een weg van tevoren met de theorie op de internet te En dan kreeg hij van Richin, denk ik heet die in Russen een e-mail. Ja, ik heb in principe dat Modelity heb ik 20 jaar geleden al hier eens opgeschreven. Maar dat was in het Russisch en geen mens kon dat lezen. En dan gebeurt er iets. In de jaren na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... hollen de investeringen in de wetenschap gigantisch achteruit. Het merendeel van de wetenschappers moet rondkomen... van minder dan het landelijk bestaansminimum. Een maandsalaris van 22 dollar voor een jonge wetenschapper... is niet ongewoon. En dus leidt dat tot een nooit vertoonde brain drain. Wetenschappers van naam en faam trekken massaal naar het Westen. Die krijgen in Duitsland banen. En die worden goed betaald... In die tijd tien keer, twintig keer beter dan toys. Die krijg ik ga ook naar Amerika waar. Er zijn ook veel mensen naar Amerika gegaan. En ook Kiemel vertrekt uit Rusland. Ik ben in Rusland in 2002 vertrokken. En het was geen. Uh, maar het was geen goede toekomst, zou ik zeggen. Voor, uh, toen ik het uh, zag. Het was geen goede toekomst voor uh, wetenschap. Want Rusland wilde ook toen niet investeren in wetenschap. Het probleem van Rusland tegenwoordig is dat. Uh, er zijn geen echte reden om wetenschap te hebben. Het is jammer omdat, pragmatisch gezien, wetenschap voor het land niet meer van, levens, van levensbelang is. Het land kan namelijk profiteren van de enorme gas- en olievoorraden. En dan is er nog iets. Rusland is berucht om zijn fraude- en corruptieschandalen. En de wetenschap is geen uitzondering. Het wordt gewoon minder gestolen, maar toch gestolen. Nee, maar noem eens voorbeelden dan. Uh, ze hebben net uh, zoals zittentoets geïntroduceerd. Maar zittentoets het is wel een landelijke toets. En het lijkt dat uh, alle beste opleiding hebben wij... alle beste onderwijs hebben wij in Dagestan. En niet in Moskou, niet in Bedenburg, maar wel in Dagestan. In Nederland kennen we deze problemen natuurlijk ook. Op het ibn Galdoen college werd afgelopen zomer nog gefraudeerd met examens... Maar de schaal waarop het in Rusland gebeurt, is ongekend. En dan zou ook onderzoeksgeld gestolen worden. Ik denk dat het wordt gestolen, maar ik geef geen bewijs. Ja? Als ik bewijs krijg, dat wil ik niet hebben. En, je wilt het niet hebben? Ja, nee, dat is geen mijn zak, sorry. En waarom niet? Je, durf je eigenlijk alles wel te zeggen? Uh... Of denk je dat er toch meegeluisterd wordt? Natuurlijk wordt het meegeluisterd. En mensen, mensen nemen het persoonlijk. <laughs> Kijk, als het... Als het niet over Rusland gaat, zeg maar als het iets verkeerd in, in de Verenigde Staten gaat en ik iets over uh, fraude met, van de CIA of BJ gaat praten, krijg ik ook problemen. Dat is of, of ik informatie uh, openbaar ga maken die niet bedoeld uh, was om openbaar te, te zijn, ja. dan krijgen wij de, uh, zaken zoals Wikileaks, et cetera. Dus uh, ik, ik, ik zal niet durven tegen Imperium te vechten, zeggen ze. Maar. maar om even aan te geven, dat is een van de problemen. Dus in de wetenschap op dit moment. Maar dat iedereen weet. Iedereen weet uh, waar geld wordt gestolen, waar gefraudeerd wordt. In een land met een ooit zo ijzersterke reputatie en traditie in de wetenschap trekken nu toponderzoekers weg. Wordt onderzoeksgeld gestolen en op grote schaal gefraudeerd? Is het tijd nog te keren? Ten opzichte van Rusland van 20 jaar geleden, of 10 jaar geleden. Ze doen hartstikke goed. Ze hebben. Uh, ...heel hoge subsidies... ...en heel, uh, de, de, de regering... ...probeert nu wel wetenschap te stimuleren... Jonge, ...jonge wetenschappers te stimuleren. Onder leiding van de vorige president van Rusland... Dmitry Medvedev... ...heeft Rusland het roer omgegooid... ...en wordt er zowaar geld in het onderzoek gepompt. De massale exodus... ...lijkt nu een halt toegeroepen te zijn... Vijf jaar geleden, uh, de, als ik als een voorbeeld kan geven, een van mijn phd studenten uh, ging terug naar Rusland. Na promotie hier, promotieonderzoek hier. Ze heeft het hartstikke goed gedaan hier. En ze heeft aanbod gekregen voor, van een aantal plekken met goede vooruitzichten, voor goede perspectieven om vaste band te krijgen. Maar ook goede plekken. Dat is weer vijf jaar geleden, dat is de tijd van Medvedev. Hè. Ik hoop dat Rusland uh, en die oude ja, posities in de wetenschap en de technologie terug kan krijgen. Als die, als die hoop niet bestaat, het werken mijn vrienden daar in Rusland niet. Zeg maar. Misschien over vijf jaar krijgen we verrassing. En Rusland is het land je altijd met verrassing kan komen. U hoorde Alexei Kimmel en Ulit Seidler... beide verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En deel één van deze serie is nog terug te horen... via de website wetenschap24.nl. Laat me uw gebit zien en ik vertel u wie u bent. Ook als u al duizenden jaren dood bent. Archeoloog Haley Mikkelburg van de Universiteit van Leiden... bestudeert de tanden van Caribische volken uit de prehistorie. Slijtage verraadt dat zij meer met hun kiezen deden dan kouwen alleen. Wat, wat ligt hier op tafel? Hier liggen uh, van twee individuen de gebitten. Dus uh, twee onderkaken en delen van de bovenkaak. Het gaat om een man en een vrouw. En deze twee hebben hele interessante gebitten voor mijn onderzoek. Deze twee personen die, uh, die zijn opgegraven op een vindplaats dat heet Punta Macau, in het uh, oostelijke deel van de uh, Dominicaanse Republiek. En uh, deze twee individuen die leefden zo tussen de 1000 en 1500 na Christus. Dit zijn twee personen die hun gebit hebben gebruikt als een uh, gereedschap. Dus dat wil zeggen dat ze als het ware hun uh, gebit hebben gebruikt als een derde hand, een extra hand. Dat kon uh, variëren van uh, even iets tussen de, de tanden klemmen... op het moment dat je je handen vrij wil hebben... tot echt intensieve activiteiten met het bewerken van bijvoorbeeld draad... of uh, voor, voor netten of visnetten of uh, twijgen voor manden en dat soort dingen. Hier zien we een onderkaak van een jonge vrouw. Deze persoon heeft eigenlijk een heel typerend uh, slijtage van de onderkaak... Um, wat we zien is dat de, de snijtandjes, de tanden voor in de mond, heel erg gesleten zijn. En wat we hier zien is waar een, een kanine meestal een mooi punt heeft... Hè, dat, ho dat hoort bij de hoektanden. dat hier eigenlijk een, een, een kleine c-vormige inkeping zit... als een soort groefje over het oppervlak heen... alsof iemand daar regelmatig iets overheen getrokken heeft. En als je dit dus bekijkt onder de microscoop... zie je dus ook de sporen van een, een smal stukje plantenmateriaal of, of draad... dat regelmatig heen en weer getrokken is over die tand heen. Dus... Um, we weten door te kijken naar dit soort slijtagesporen... ongeveer wat er mee gedaan werd en wat voor materiaal er bewerkt werd. Maar uh, wat precies de activiteit was dat deze persoon deed... met die uh, plantenmaterialen, dat weten we niet. Maar het is een hele mooie... Uh, een heel mooi voorbeeld van hoe het gebit eruit kan komen te zien... als je dat soort dingen dus doet. Het is eigenlijk vergelijkbaar met wat we tegenwoordig doen. Bijvoorbeeld een zakje chips openen met onze tanden... of een bierflesje openen met de tanden... of bijten op je pen of zo. Dat kan ook dit soort slijtagepatroon geven. En dit geeft ons weer een beeld van precies... wat deze persoon gedaan heeft in zijn leven. onder de microscoop zien, we voor het hele kleine um, groefjes... en lijntjes en krasjes in het gebit... die worden veroorzaakt door bepaalde materialen... waar de, het gebit mee in contact komt. Dus zowel het eten, maar ook andere dingen. En daarvoor hebben we dus ook uh, vergelijkingsmateriaal. Dus er wordt onderzoek gedaan bijvoorbeeld met uh, primaten, moderne primaten... En, maar ook uh, tanden die, uh, die getrokken zijn bij mensen, dus dan, uh, in de tandheelkunde en uh, waarvan we weten wat er met de tanden is gebeurd... en dat kunnen we dan vergelijken. En dan weten we ongeveer wat er ook met het prehistorische uh, materiaal aan de hand is geweest. Er zijn wel eens uh, mensen die zich afvragen... of men vroeger gewoon wat uh, een stuk onvoorzichtiger met het, uh, het gebit omging. Omdat we tegenwoordig heel erg bewust zijn van het gebit. Het is ook vooral esthetisch heel belangrijk voor ons... dat het mooi wit is en, uh, en allemaal netjes recht... Um, maar uh, ik denk dat dat niet het geval is. Dat ze niet bewust waren van hun uh, gebit. Maar uh, dat het vooral een, een noodzaak was... Om, uh, om een gebit te gebruik gebruiken als een gereedschap op die manier. Vind je dat nou nog steeds bijzonder dat dit dan echt mensen zijn. Ja, ja, dat is denk ik hetgene wat ik altijd het, uh, het meest spannend en interessant heb gevonden aan uh, het werken met uh, menselijk skeletmateriaal. Is, en vooral ook als je werkt met het gebit het gezicht dus, is dat het echt een, uh, een persoon was die je onderzoekt, die een, een leven had waar jij uh, meer over uh, te weten kan komen door je onderzoek. Sommige mensen vinden het een beetje eng hè, werken met, uh, met skeletmateriaal. Maar dit waren gewoon mensen, net als, net als jij of ik. Dus uh, ja, dat is hetgene wat ik heel, uh, heel bijzonder vind aan dit soort onderzoek. Al dus Haley Mikkelburg in een bijdrage van Lemke Kraan. Columbus ontdekte Amerika, maar wie trof hij daar eigenlijk? En hoe kom je er ooit achter, de andere kant van het verhaal... als er geen geschreven bronnen zijn? In de jaren tachtig begon Corine Hofman al met opgravingen op Saba... maar inmiddels doet ze dat in de hele Caribische wereld. Afgelopen week ontving ze een prijs voor haar werk... de KNW Merian Prijs 2013 voor vrouwen in de wetenschap. Het juryrapport zei onder haar leiding is de Caribbean Research Group uitgegroeid tot werelds grootste en meest succesvolle onderzoeksgroep op dit gebied. Corine Hofman, goede avond. Welkom. Goedenavond. Goedenavond. Gefeliciteerd allereerst met, uh, met, met de prijs. Dank u wel. Wie, wie trof Columbus eigenlijk in 1492? Ja, Columbus trof de oorspronkelijke bewoners van het Caribisch gebied. Dat waren Indianen. En um, de gangbare visie is dat de inheemse samenlevingen... binnen 25 jaar na zijn komst uh, weggevraagd waren. Uh, die Indianen waren uitgemoord, tot slaafgemaakt... en als unanieme, uh, anonieme arbeidskrachten uitgebuit. Maar in feite weten we eigenlijk nog maar heel weinig... over de effecten van dit hele kolonisatieproces. En de transformaties die die Indiaanse culturen... Um, die daar leefden, ondergaan hebben. We kennen de, de kant van uh, de Europeanen vrij goed. Want die hebben beschreven wie ze daar aantroffen. En die, die spreken er niet heel enthousiast of, of respectvol over. Nee, uh, dat klopt. Dat beeld is uh, onvolledig, is gekleurd. Doorspect met westerse stereotypen. Ze troffen daar kannibalen aan, wilden. En um, ja, met de archeologie proberen we dat uh, beeld te herzien. Want je moet het van de archeologie hebben. Er zijn geen andere bronnen. Nee, ja, voor het Caribisch gebied zijn er geen andere bronnen. Wat zijn dan vondsten? Typische vondsten die iets vertellen. En, en hoe kom je op basis van die vondsten tot een, tot een beeld? Ja, die vondsten variëren tot uh, huisplattegronden. Uh, materialen, uh, instrumenten die ze gebruikt hebben. Uh, werktuigen. En zo probeer je uh, met een puzzeltje en, uh, het leven... Van voor 1492 eigenlijk uh, opnieuw te herschrijven. Noemen ze een recente vondst die, die, die echt voor jullie spectaculair was, waar jullie heel blij mee waren, die jullie veel geleerd heeft? Nou, deze zomer bijvoorbeeld op de Dominicaanse Republiek uh, hebben we een, uh, een huisplattegrond uh, uh, opgegraven, die uh, dateert vlak voor de komst van de Europeanen. Uh, in dat gebied hebben we ook uh, metalen uh, speerpunten gevonden. Wat dus duidelijk duidt op uh, de ja, eerste uh, Europeanen die in dat gebied uh, rondwaarden. Het gebied waar wij nu graven op de Dominicaanse Republiek... Is eigenlijk, uh, wordt eigenlijk wel de Ruta de Colon genoemd. Het is uh, de route die Columbus in 1494 uh, voor het eerst... Uh, naar het binnenland van de Dominicaanse Republiek nam... Uh, ze hadden een klein stadje gesticht, Hela Isabella... Aan, uh, aan, de, aan de kust uh, van de Dominicaanse Republiek. Vlakbij Porto Plata. Waarschijnlijk door iedereen wel bekend. Want het is een groot toeristisch uh, oord. Nou, in 1494 gingen die uh, Spaanse troepen voor het eerst het binnenland in. En troffen daar dus allemaal uh, Indiaanse nederzettingen aan. En dat is precies het gebied waar wij dus deze zomer... Uh, die huispla dat huisplattegrond gevonden hebben. En dat dateert dus van ja, net voor de komst van die Europeanen. En wat kun je daar dan van leren? Want het is natuurlijk het interessantste om te weten uh, wat voor beschaving de Europeanen daar aantroffen en in hoeverre ze hebben samengewerkt of dat het meteen vijanden waren. Hoe, hoe kun je daar achter komen? Ja, hoe kan je daarachter komen? Nou, uh, in de eerste plaats willen wij eerst het beeld creëren... van hoe mensen daar natuurlijk woonden voor de tijd van uh, Columbus. Dus we proberen een soort baseline te maken... van ja, hoe zagen die dorpen eruit uh, enzovoort. En wat voor um, bronnen exporteerden ze? En we proberen dan te kijken vanaf de komst van de Europeanen... van nou, wat is er nou veranderd in het, uh, in het landschap? Uh, hoe hebben ze interactie gehad met, uh, met de Europeanen? Uh, Zien we uh, bijvoorbeeld uh, Spaanse um, uh, voorwerpen uh, in die Indiaanse sites? Wat hebben ze dan bijvoorbeeld uitgeruild in die eerste periode... van de komst van de Europeanen? En zo um, proberen we dat te reconstrueren. Kijk... en. Uh, die, die, route, die route die ze genomen hebben naar het binnenland... die, die komt uiteindelijk uit in, uh, in, Zante, in het huidige Santo Domingo... waar ze dan een, de Europeanen de eerste grote stad... Hè, ook de eerste grote kathedraal gebouwd hebben. Maar onderweg hebben ze uh, bijvoorbeeld de eerste uh, goudmijn geëxporteerd. nou Daar hebben ze Indianen uh, voor gebruikt, natuurlijk als slaaf. Uh, dus ja, dat hele plaatje langs die weg proberen wij te reconstrueren. En belangrijk is dat het Caribisch gebied natuurlijk... het eerste gebied is van de Amerika's... waar de Europeanen aangekomen zijn. En het model wat ze gebruikt hebben... Uh, om die, um, die gemeenschappen uh, ja, tot, uh, uh, tot slaaf uh, te maken... en voor, ja, want... te laten, voor zich te laten werken. Dat hebben ze daarna natuurlijk ook... Op andere uh, in andere delen van de Amerika's ja. gebruikt. Maar u zei eigenlijk twee dingen. Namelijk uitruilen. Een soort van handel drijven. En aan de andere kant tot, tot slaaf ja, maken. Dat, dat zijn twee totaal verschillende dat klopt. dingen. Omdat, omdat we natuurlijk in een proces zitten hier. Het zijn in feite verschillende processen. Kolonisatieprocessen. En in, in een eerste fase. Zie je nog daadwerkelijk. Dat ze wel. Uh, ja, spullen uitgeruild hebben. En langzamerhand. Uh, gaat dat dan uh, steeds verder. En op een gegeven moment. Uh, gaan ze die Indiaanse uh, gemeenschappen ook uitbuiten en tot slaaf. En die, die uh, handel, was dat, was dat eerlijke handel? Want de Europeanen wilden goud, maar, maar wat gaven ja. ze daarvoor terug? Ja, die Indianen wilden, uh, of die Europeanen wilden goud. En wat ze daarvoor teruggaven uh, uh, waren uh, ja, stukjes, uh, stukjes uh, aardewerk, spiegeltjes enzovoort. Want alles wat, wat, wat glitterde uh, had voor die uh, Indianen, Indianen eigenlijk een soort waarde als dat goud. Want dat goud, ja, dat realiseerden ze zich ook niet dat dat zo ontzettend uh, waardevol was... Uh, ze, ja, dan zou, zou je eigenlijk kunnen zeggen dat het eerlijke handel is. Want als het voor iemand zelf geen waarde heeft... dan maakt het ook niet uit dat je, dat je er kralen en spiegels voor terugkrijgt. Precies. En uh, het, uh, die, die kralen en spiegeltjes inderdaad... die, uh, die uh, tinkelden en rinkelden en, uh, en glimden. En zo net zoals dat goud dus voor hun, was dat waarschijnlijk... tenminste, dat is wat wij nog aan het uitzoeken zijn... maar het lijkt erop dat dat in, zeker in de beginjaren... wel een uh, evenwaardige ruilmiddel was... Dit, dit allemaal op basis van archeologie. Je vindt een, een nederzetting en daarin vind je uh, dan wel sporen van goud. Of je vindt kralen, spiegels, dat soort dingen. Ja, klopt. Dat vinden we terug. En uh, we werken met een groot onderzoeksteam die allemaal uh, ja, zijn eigen specialisatie heeft. Dus uh, op die manier proberen we dat allemaal bij elkaar te brengen. Het eten, hè? Want, want daar ging het net ook al een beetje over ja. in die reportage... over, over klopt, dat je op basis klopt. van het, het dieet kunt uh, uh -huh. achterhalen. Gingen ze van elkaars kookkunsten leren of, of groeiden ook. ze van elkaars eten? Nee hoor, ze gingen ook wel van elkaars uh, kookkunsten leren. En met name is het natuurlijk zo dat de Indiaanse vrouwen vaak toch opgenomen werden... In de, in die Europa, uh, bij die, door die Europese uh, Europeanse gemeenschappen. Uh, Europese gemeenschappen. En uh, die vrouwen die, uh, die kookten dus gewoon. Dus in, uh, die Europeanen die, uh, die kregen ook uh, ja, gewoon uh, knollen uh, te eten. Maar aan de andere kant namen uh, uh, de Europeanen ook heel snel uh, ja, geiten mee, uh, varkens mee. Uh, dus dat, dat zie je al heel snel eigenlijk ook in die vroegkoloniale nederzettingen, Indiaanse nederzettingen zie je dus ook uh, al varkens en geiten. Die namen zijn weer over. Het moet toch heel gek zijn geweest... dat je, dat je een, een beschaving hebt of, of, een, of een samenleving... en dat er ineens een andere groep komt die zo anders is... en, en in bepaalde opzichten zoveel uh, verder of in ieder geval anders ontwikkelt. Het moet een beetje vergelijkbaar zijn met als, als hier nu marsmannetjes zouden komen... of, of aliens uit een ander sterrenstelsel. Nou, dat valt wel mee. Ik denk... Uh dat we het wel kunnen vergelijken ja, met heel veel culturele ontmoetingen eigenlijk in de hele wereld... waar we nog steeds mee te maken hebben. Volken van verschillende culturen en met verschillende religies die elkaar uh, ontmoeten. En hoe um, gaat dat dan verder? En dat loopt vaak niet zo goed af voor een van beide partijen? Vaak loopt het niet uh, goed af, maar dat is uh, ook afhankelijk van de situatie. Hoe ontvangen de mensen daar jullie onderzoek? Want uiteindelijk doen jullie onderzoek naar hun verleden. Zien mensen dat ook echt zo? Zien ze dat als hun, hun wortels? Ze zien dat wel als hun wortels. Uh, wij werken heel veel samen uh, met uh, lokale partners. En de vragen die wij stellen komen ook vaak uh, uh, van hen zelf. En uh, we zitten natuurlijk in het Caribisch gebied... in een hele multi multietnische uh, samenleving. Uh, nog vandaag de dag in 2013... Met, uh, nou ja, inderdaad, Indiaanse wortels. Uh, uh, veel uh, mensen uh, van Afrikaanse afkomst. Aziatische afkomst, hè, want op een gegeven moment, uh, toen de slavernij werd afgeschaft. kreeg je goedkope werkkrachten uit Azië. Uh, nou ja, de Europese plantagehouders natuurlijk. Dus je hebt zo ontzettend veel um, fragmenten eigenlijk uit. Um, uit uh, verschillende geschiedenissen ook, die bij elkaar zijn gekomen... en die nu nog steeds leven in een zeer divers uh, ja, ge geopolitiek... ook nog ste steeds zeer gefragmenteerd gebied. Want je hebt natuurlijk Franse eilanden, Engelse eilanden... Spaanse eilanden, Nederlandse eilanden. Dus ja, de hele uh, kwestie van... is er nou een Caribische identiteit of wie zijn wij? En uh, speelt natuurlijk nog een hele belangrijke rol... De slavernij, daar, daar hebben jullie ook onderzoek naar gedaan. Er gebeurt ook internationaal onderzoek naar, naar de archeologie van, van de slavernij. Er wordt wel gezegd, een van de grootste volksverhuizingen uit de geschiedenis, zij het niet vrijwillig. Is daar is nog veel Klopt. van te vinden? Er is, uh, is veel van te vinden. En, maar wat uh, ons natuurlijk in ons onderzoek met name interesseert, is. De interactie die uh, heeft plaatsgevonden tussen de oorspronkelijke Indiaanse bewoning, uh, de Europeanen en dan later de Afrikanen. Dat is uh, wat, um, wat wij uh, interessant vinden. En er is inderdaad uh, uh, ja, veel interactie aan te tonen tussen Indianen en, uh, en Afrikanen. Met name op de, op de kleine antillen bijvoorbeeld uh, zie je... Uh, in die eerste uh, 150 jaar hè, na die kolonisatie, na 1492... is het natuurlijk een soort vacuüm, want die kleine Antillen... zijn dan nog niet gekoloniseerd. En je krijgt dan um, ja toch ook al snel een vermengeling van, van groepen... Die, uh, die, die vluchten uit verschillende uh, delen ook hè, van, uh, van het Caribisch gebied... en ook van andere delen van de Amerika's En die uh, samenkomen daar op die, uh, die kleine Antillen... Je hebt dan uh, heel duidelijke aanwezigheid van, uh, van, uh, van combinatiegemeenschappen eigenlijk. Interhuwelijk tussen, um, tussen Indianen en Afrikanen. En uh, in de 16, um, 16e, 17e, zelfs vroege 18e eeuw... Um, heb je de zogenaamde uh, Garifuna. Dat is, uh, dat is echt een, een meng groep tussen Indianen en Afrikanen... die uiteindelijk door de Engelsen in 1700 zoveel gedeporteerd zijn... naar uh, de kusten van Centraal-Amerika. En uh, afstammelingen van die Garifuna... die wonen ook nog steeds op bijvoorbeeld eilanden zoals Sint-Vincent. Een hele rijke geschiedenis. Heel veel groepen die daar, die daar langs zijn gekomen. Uh, welke kant ze ook uitgingen, die elkaar ontmoet hebben. Zijn alle sporen nog, nog goed te vinden? Want het lijkt me dat in zo'n... Uh, ja, bedrijvige omgeving, maar ook warme omgeving, heel veel vergaat. Vechten, nou, vechten jullie tegen de klok in, in dat opzicht? Uh, we vechten tegen de klok, maar om verschillende redenen eigenlijk. En uh, het, het beheer van het archeologisch erfgoed staat centraal in, in ons hele onderzoek. Want je hebt uh, zowel uh, nou ja, natuurlijk orkanen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, plunderingen... grote bouwprojecten. Uh, en die vormen eigenlijk constante bedreigingen... voor het Caribische bodemarchief. Uh, uh, je, aan de ene kant grootschalig uh, toerisme natuurlijk. Uh, wat weer leidt tot de bouw van grote hotels. Aanleg van vliegvelden. En daar wordt uh, toch wel veel erfgoed uh, mee vernietigd. Er is geen wetgeving vaak. Uh, de eilanden beroepen zich vaak op oude uh, wetten. Maar die zijn niet geïmplementeerd... Dus er is niet echt een wetgeving... voor het cultureel behoud van het cultureel erfgoed... Um, en protectie van het cultureel erfgoed. En daar vechten we wel tegen, ja. Naast de prijs die ik noemde... dat is natuurlijk altijd eervol en mooi... is, is er ook uh, nu eindelijk geld. Dat is natuurlijk altijd belangrijk. Een, een, een flink bedrag. 15 mm. miljoen geloof ik hebben jullie gekregen voor het Klopt. onderzoek. Ja. Wat gaan jullie daarmee doen? Nou, we hebben een uh, heel groot onderzoek opgezet. Het is geld van de Europese Unie. En... Uh, wij werken met vier uh, verschillende onderzoeksgroepen aan dit uh, grote project. Uh, vanuit de archeologie, uh, erfgoedstudies, uh, de geochemie, vooral isotopenonderzoek. en uh, netwerkanalyse. Uh, en dat zijn uh, Duitse collega's van ons. We werken ongeveer met vijftig man aan dit uh, project. We zijn in september gestart en het duurt tot 2019... En uh, ja, we hopen hierbij echt een bijdrage te kunnen leveren aan uh, dit hoofdstuk van uh, de wereldgeschiedenis. Een ingewikkeld uh, hoofdstuk ook. Wat moet er uiteindelijk uitkomen? Want het zou mooi zijn als er ook een soort boek kwam met de Caribische geschiedenis. Zoals je heel veel handboeken ja. hebt van de Europese geschiedenis of de Amerikaanse geschiedenis. Is, is ja, dat uiteindelijk dat... een plan? Dat zijn we natuurlijk van plan, maar dat is maar één van de dingen. Want als je met 50 man werkt, dan hoop je toch wel dat er meer uitkomt dan alleen één boek. Maar dat, oh ja, boek moet, dat, boek, dat boek moet er zeker komen. Maar uh, wij zijn ook van plan een documentaire te maken. Um, en dan vooral vanuit het inheemse perspectief dus, vanuit het Indiaanse perspectief, het Caribische perspectief. Uh, daar ben ik in contact nu met een, uh, een producenten. En, um, en we gaan een reizende tentoonstelling maken. Uh, door de eilanden heen. En waar ieder eiland in feite een deeltje van uh, het verhaal uh, gaat uh, uitbeelden. En het is ook belangrijk om te vertellen dat jullie ook uh, lokale mensen helpen en, en opleiden. Zodat het niet zo is dat de Europeanen het nee. verhaal van de Indianen vertellen. Want dat zou nee. natuurlijk gek zijn. Nou, dat zou heel gek zijn. En uh, dit hele onderzoek hebben we ook helemaal uh, bedacht... samen met onze lokale counterparts. We hebben al uh, een, een tijd ook uh, studenten uh, uit het gebied zelf hier in uh, Leiden. En um, uh, die blijven ook aan ons verbonden... En wij hebben dus het samen met hen bedacht en we gaan het samen met hen uitvoeren. En ook het prijs, het geld wat ik uh, gekregen heb voor die, deze prijs, ga ik besteden aan vrouwen uit het Caribisch gebied, die uh, niet uh, hier naartoe kunnen komen permanent, maar die ik ga helpen uh, met hun onderzoek ter plekke. En zodat ze hier kunnen promoveren. Een fantastisch uh, onderzoek al met al. Corine Hofman, nogmaals gefeliciteerd en hartelijk dank... hoogleraar archeologie van het Caribisch gebied aan de Universiteit van Leiden. Dank en nog een fijne avond. Oké, okay, hetzelfde. Dag. Dit was uh, Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en vorige uitzendingen... via de website wetenschap24.nl. Reacties zijn welkom via vpro.nl. Volgende week zijn we er weer. Zelfde zender, zelfde tijd. Ik wens u voor nu nog een hele mooie avond.